Goedemiddag. Ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ken je die mop van de raket die naar de maan zou gaan? Ja, die ging inderdaad niet. De onbemande vlucht Artemis 1 zou vandaag vanuit Florida naar de maan gelanceerd worden, maar door motorproblemen is dat dus niet doorgegaan. Je kon het allemaal volgen op het YouTube kanaal van de NASA. We held at uh, T minus 40 minutes in counting after the team was unable to get um, past uh, engine bleed. En ultimately, de uh, launch een scrub voor de dag. Ja, dat is wel een flinke tegenvaller, want de Artemis is een belangrijke raket voor de NASA. Hij zou een rondje om de maan vliegen en daar communicatiesatellieten achterlaten. Dat is allemaal voorbereiding, zodat er over drie jaar weer mensen naar de maan zouden kunnen. Het is nog niet bekend wanneer Artemis 1 nu wel de lucht in gaat. In Alkmaar is vanmiddag geknokt tijdens een rechtszaak. Die ging over de moord op Rodney uit Amsterdam. Die werd begin dit jaar doodgeschoten. De verdachte is een familielid. Tijdens de zaak liep de spanning flink op en uiteindelijk werd het dus vechten. Personeel en de politiedienst van de rechtbank moesten mensen uit elkaar halen. Niemand is opgepakt. En het collegegeld voor volgend jaar is bekend. Studenten moeten dan 2314 euro aftikken om zich in te schrijven. Staat in een universiteitsblad uit Utrecht. Dat is 105 euro meer dan dit jaar. Eigenlijk had het door de inflatie nog meer kunnen zijn. Maar het kabinet heeft daar een stokje voor gestoken. Veel bezoekers van een festival in Groot-Brittannië... hadden afgelopen weekend even weinig aandacht voor de muziek. Het Victorious Festival werd gehouden in een haven. En tijdens een optreden van de Sugar Babes was daar iets bijzonders te zien. Een enorm vliegdekschip van het Britse leger kwam langs. Een succesvolle reis was het trouwens niet. Na een paar kilometer kwam het vliegtuigschip al stil te liggen... omdat er problemen waren met de schroef. En dus kan het ding van dik 3,5 miljard euro voorlopig geen kant op. Het weer nog veel grijs en in het noorden kans op wat gespetter. Later vanmiddag breekt de zon wel wat vaker door... en het wordt maximaal 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB... Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat nog tussen Naarden en Knoopendiemen 13 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A9 richting Amstelveen, bindergaas de tunnel De hoofdrijbaan is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 uh, GP in België. Ja, ja die hebben we ook nog voordat ja, nee, we naar nee, Nederland ja. gaan. En uh, dan natuurlijk de evenementenagenda. Uh, we hebben het ook naar, we terug naar de uh, Nam en Rem race. Uh, da, daarvan het laatste nieuws. En dat doen we met Elja Boksman van de Sportcommissaris van de Sportvereniging. En uh, nou, misschien ook nog even met uh, Ronald uh, voor het laatste, de laatste winnaars. Ja, we begrepen dat de Kite lunch, uh, gewonnen hadden van uh, ja, de Katmandans. Ja. ja, het is ongelooflijk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 Nou, dat is het niet helemaal waar. Want nee, je, je, je, want, uh, ja, <laughs> hij staat klaar. Ja, hij, is hij is nog helemaal niet uit en uh, nergens te vinden. Maar uh, oh. ja, toch hoor je hem uh, yeah. bij uh, CFM. Dat is het mooie. gewoon wow. wow. Nou, ja, ik ben reuze blij. We gaan bedoven. hem draaien. De plaat nee. die we volgende week gaan horen op het circuit... tijdens het optreden van Afrojack en Vision. Dat is uh, deze single Feels Like Home. massa op het uh, circuit, uh, Benno. Dat moet je er even bij hè, bij deze plaat. Ja. Uh, staat ze daar op te treden en dan komt ie aan. Nou ja, dat is... Uh... Oh, we gaan nog door. Oh, Ja, oh, hou dat je gaat nog wel even door. <laughs> nee, lekkere plaat. Feels like home, uh, inderdaad. Uh, de themaplaat van... Uh,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 Destiny, you and me, you and me, you and me, they made us many promises, but always broke their word, they pinned us in like a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 Tussenstand op dit moment, Denno, dat is 1-1. Uh, Eerst stond uh, oh. SP Salvoort achter. Maar gelukkig uh, de schoonstel van Hans Bodman scoorde Raymond Lagenberg. En toen werd het uh, 1 tegen 1 uh, tijdens uh, die wedstrijd, de Oefenwedstrijd, uh, daar op Tuintje Stelt. Race Radio, Pit Report. En van die Oefenwedstrijd daar op Tuintje gesteld, gaan we weer naar Beverwijk toe, naar Auto Passion. Want. Uh, daar zit onze eigen Randall Lawson en die weet alles van uh, uiteraard de, de GP van België en natuurlijk ook een stukje Zandvoort. Ja, zeker. Maar eerst het laatste nieuws van uh, België, Randall. Wat wil je hierover kwijten? Nou, wat we erover kwijt hebben, dat, uh, uh, dat we nog een uurtje moeten. Nee, we, ja, nog een dik uurtje en dan zijn we, gaan we de kwalificatie beginnen. Dus dat ja. wordt natuurlijk heel erg leuk. En er zijn natuurlijk ook die andere series die zijn natuurlijk binnen, de Formule 3, GP2, die daar aan het rijden zijn. Ja. Uh, met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 van iedere zegt, er is geen contract, maar Alpien zegt, er is een contract en dat hij bij moet gaan rijden, terwijl die ook duidelijk heeft gezegd, daar wil ik niet rijden. Dus ja, het begint wel een beetje een rond om die jongen te worden en uh, dat is, uh, ik, vind, ik vind het wel allemaal prachtig uh, in die voerlijn hoor. En, uh, <laughs> we, we hebben natuurlijk, natuurlijk uh, Rietje Arno die uh, gewoon uh, de zak heeft gekregen van, uh, u kunt gaan en je uh, krijgt er wat centjes mee en die zitten natuurlijk ook overal te kijken, waar kan ik terecht? Ja. Dus het is een beetje een grote rondendans, ja. ja. Oké. Okay. Het, uh, het, is, het is heel prachtig, maar uh, in die Vue 3 en, en, en die GP2 zitten natuurlijk een hele grote, uh, grote planten. En ik moet eerst zeggen, ik, als ik een beetje de laatste tijd kijk wat er rijdt, dan uh, wordt zo'n Lokan Sajan uh, uit Amerika, een Amerikaanse rijden, die zou ik heel graag uh, bij Williams uh, aan, de, aan de bak zien. En uh, ja, ik ben een heel grote fan van uh, Theo Pouchier. Dat is een Fransman. Een uh, jonge jongen van 19 jaar. En, uh, en dat is een beetje het groot probleem is een junior rijder van het Sauber-team, maar wat zou die jongen graag dadelijk in, in de Alpine willen zien naast Alcon ja. en, uh, en ik denk dat daar heel veel gesprekken daar op het gaan gaande zijn in Spa ja we hebben gisteren de eerste vrije training gehad Randall en uh, daar kwam ik, dacht ik eerst familie van jou tegen Liam Lawson Liam die Lawson. Uh, reed in ja. de, de Alfa Tauri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 was, uh, ik zag er een hoop mensen daar zitten en een hoop mensen lopen. Dus het is uh, uh, eigenlijk gewoon een Grand Prix die niet mag gaan verdwijnen, natuurlijk. Ja, er was uh, toch ook iets uh, met, uh, met de drank? Dat dat uh, niet mocht, uh, Randall? Ja, je mocht geen drank mee naar binnen nemen. En uh, ja, dan uh, wordt het een duur weekend. Want ik geloof dat de pilsjes voor achter euro kosten. Dan, dan ga je serieus weg maar uh, Nee, dan mocht, je mocht wel water mee doen Maar ze wilden niet dat iedereen met coolboxen liep te showen. Ja, ja. Dat soort dingen. En dat vind ik eigenlijk aan de ene kant oké. Okay, want ja, er moet ook omzet gedraaid worden door die stands. aan de andere kant, jongens, het is ook een beetje, wat het, hoor, het hoort er een beetje bij. We, wij gingen vroeger ook de duinen in met een koelbox, uh, en toestand en ja, dat soort ja. dingen. Het hoort er een beetje bij, vind ik. Maar ja, ze uh, die, die probeert natuurlijk overal natuurlijk een beetje, uiteindelijk, rendabel te maken. Want zo'n Grand Prix binnenhalen kost natuurlijk wel, vraag maar een Zandvoort, kost wel verschillende geld. Ja, precies. precies. Eh? Nou, Renov, naar uh, volgend uur spreken we je weer. En over het laatste nieuws van deze Grand Prix. En natuurlijk blikken we dan even vooruit op Zandvoort. Ja, Absoluut, gaan we doen. Oké, okay, dankjewel tot zover. Ja, en dan hoop ik voor die drank dat de pin automaten daar wel doet op het circuit. Oh, ja, verleden jaar was je stuk op zalford. Oh, dat ja, dat heeft een, is, een probleempje. Ja, dat ja, ging ja, niet op. Ja, dat schoot zeker niet op. Maar goed, we gaan nog een lekkere plaat draaien en daarna zijn we weer bij terug. Hier is uh, If This Is It.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 Programma bed and breakfast vol liefde gehad. Ja, oh ja, dat heb je op... daar wat uh, van gehoord, ja, hè? Nee, ik lees op telegraaf.nl lees ik uh, zie ik alleen maar koppen, want ik ga die artikelen niet lezen. Nee, maar het is het is al... en, tis, tis uh... op zich wel grappig. Oh. We gaan er heel even aandacht aan besteden. Let op, hè? Let op, komt je aan, hè? Ja, deze muziek hoort bij de bed and breakfast vol liefde muziek.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 Denise is nog beschikbaar ja. uit Bed and Breakfast Vol Liefde. Nou, dan gaan we gaan van de B&B Vol Liefde gaan we over naar de evenementagenda. Eveneens in Stanford. Ja, nou vanavond kan je nog terecht bij The Spot. Die heeft een uniek film-event voor iedereen die van zee houdt. En dat keert allemaal dus terug op het Witte Doek. En dat begint vanavond om 8 uur tot half elf...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 Poëzie lezen, dat is, ook, dat is pas in oktober. Uh, iets ja, ja. <laughs> Maakt niet uit, je kan je hiervoor opgeven. Ja. Um, wil je in ieder geval, ja, probeer de locomotief, vind ik dan ook wel weer grappig. Hè. Dus op dinsdagochtend komt de groep en Senioren bij elkaar om met elkaar koffie en thee te drinken, verhalen te delen. Nou, dat zijn natuurlijk altijd sterke verhalen en dat wordt het des te leuke van. En dat is tussen uh, 10 uur en 12 uur en de kosten zijn 2,5 euro per dag.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 Um, biljarten, dat kan je gaan doen. Er is nog een workshop uh, bloemsierkunst. Uh, elke tweede vrijdag van de maand. Voel je fit op de mat. Uh, dat is even kijken. Wat, wat, ja, er kunnen al zoveel matten kunnen dat zijn. Yoga matten. Uh, uh, um, hoe heet het? Judo matten. En, ja, dan, uh, word ja, dan word je afgemat? Dan word je ook uh, afgemat? <laughs> ja, ja, ja, ja. Dus um, uh, voel je fit voor senioren. Dat is natuurlijk ook. Daar, nou, ja, daar dan ja, kunnen wij heen. He, ja, ja wij, wij zijn van de senioren.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 En dan hebben we al activiteiten rondom de Dutch GP natuurlijk. Hè? Ja, Wat ja, er ja. allemaal op dit moment is. Ja, Onder meer het reuzenrad op het, uh, ja. op het Badhuisplein. Ja. Staat er nog tot de volgende week. Mocht jij daar nou heen willen. Ja. Ik heb nog een paar kaarten liggen. Nog Benne. steeds niet te nog geloven. Steeds, dus, ja. uh, bel even naar de studio 5730393. Of stuur even een bericht via onze Facebook-pagina. En laat even weten dat je daar graag heen wilt. En dan als je zegt van ik kom van de radio... dan krijg je gewoon een paar kaarten en gaan we daarvoor zorgen dat je die krijgt. Dus meld je even aan via onze Facebook-pagina. En de eerste, de beste, die, die krijgt dan kaarten van ons. We kunnen niet iedereen kaarten weggeven natuurlijk, hè? want... Er moet ook nog wat uh, verdiend worden daar bij het reuzenrad. Uh, ja, zeker. Maar, uh, ja, ja. Ja, dus uh, wil jij naar het uh, reuzenrad... wil jij op een grote hoogte genieten van Zandvoort... dat kan niet met je drone. Dus uh, doe het dan uh, met, uh, met uh, het uh, reuzenrad. En meld je aan via onze Facebookpagina. Drones zijn trouwens uh, verboden tijdens het uh, circuit. Hè? Ja, en, daarom, uh, daar, daar hebben we het over. Dus <laughs> het kan niet meer met je drone. Dus uh, ja, ja. ga gewoon uh, via de, de reuzenrad...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 Met uh, twee personen maximaal. En dan uh, krijg je van ons uh, de kaarten. Dat regelen wij bij de Zandvoortse Radio CFM. En ook goede muziek. Blame it on the boogie.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 Just can't control my beach, sunshine, I don't blame it on the moonlight, I don't blame it on the good times, I'm blaming on the boogie. I don't blame it on the sunshine, I don't blame it on the moonlight, I don't on the good times, I'm it on the boogie. just got sunshine, yeah, moonlight.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 Uh, die had het over ja, het feestje, natuurlijk volgende week hier in Zandvoort. En dat er uh, volop gevlacht wordt. Nou ja, zelf vond ik dat... Uh, uh, nou, vond ik het eigenlijk wel meevallen nog. Ik denk uh, als we kijken door de, in de straten van, uh, van Zandvoort... dat er veel meer gevlacht kan worden. Uh, maar goed, het is, was wel leuk dat de burgemeester dat aangaf. Nou ja, burgemeester, ik zou zeggen... kijk even op uw camera. En u ziet dat we hier in de studio al volop aan het vlaggen zijn. Zo is het zfm live. Ja.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 Okay. Nou ja, hij doet het niet. Uh, uh, dus, doet het niet? Uh, hij doet hij, Nee, hij geeft een foutmelding. Dus, oh, uh, dat is jammer. Helaas, helaas, helaas. Even kijken of uh, de andere... Nee, die ja. doet het ook. Oh, wacht. Uh, ongeveer nog een... Weet uh, je, ja. ja doet doe deze Nee.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 <laughs> yeah. <laughs>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 Die uh, moeten even overleven. Maar die zijn, de laatste komen nu binnen. Oh, maar ik de als, uh, Zeilers zijn nu ook binnen. Ja? Ik heb al daar de uitslag van. Dat waren Albert en Mitchell Steeman met de NACRA 20. Okay. Die zijn als eerste gefinished. Ja. En, en uh, uh, Elja Boksman, om daar even op terug te komen. De, de, de, de enige vrouw die ook aan het dingen was, die heeft bijna anderhalf uur uh, op het water gestaan. Zo.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 Ja, en dat ja. is lastig als je meer op zee zit, hè? Ja. ja. Maar nou, er, is, er is wel hulp, hè, nee, toch? Hoor. Ja, er is de, de, de reddingsbrigades van Bloemendaal, Zandvoort, Noordwijk en Katwijk... die zijn zo. aanwezig met hun boten. En de grote KNRM, die heb ik ook gezien met twee boten. Die o, zijn ook aanwezig doe maar. vier boten zelfs. Nou, dat is... Ja, een, dus, ja, een serieuze samenwerking met de, met de kustwachten en alles. Ja. Dat is hartstikke leuk. Want hoe zit dat met zo'n voorbereiding van zo'n race als deze... Dat, dat, uh, nou, daar zijn jullie waarschijnlijk maanden van tevoren al mee bezig. Ja. En, en iedereen ja. wil daar toch ook wel gezellig aan meedoen? Uh. Nou, je moet wel een beetje de hoofdjes in de gezelfde richting krijgen natuurlijk. Ja, en, uh, ja dus dat is uh, even bij de buren. Bij de Rens, langs koffie drinken. Ja, ja. Dat, en uh, bij de KMRM. Uh, ja. En zo, uh, ja, we zijn dan ook aanwezig bij de recepties. Dus je kent elkaar een beetje. Ja. Ja, en zo, nou, ja en die, die maakt je enthousiast. Nou, en ze zijn ook allemaal super enthousiast.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 Ja. Waarom is dat? Nou, dit is een beetje een try-out om de sporters uh, bij elkaar te krijgen. Een multivereniging, zeg maar. Dus ja. dat alle disciplines bij elkaar krijgen. Ja ja, ja, ja, ja. Maar waarom wil je het dan nog groter doen? Wil je nog meer mensen uh, mee? Nou, ja. Mee? Ja, precies. We, ja, in de oude jaren deden we gewoon 100 poten mee. En nu uh, zitten we op 40 boten. Dus daar kan nog wel wat bij. Oh, ja. Nou, ruim ja. zelfs. Ja. Oh, ja. daar kan Rob ja. ook nog meedoen op zijn uh, subplankje. Ja, precies. Nou, weet je wat ik wel vroeger heb ja, gedaan bij jullie? Dat was altijd zo gezellig: een ja, eh, barbecue naar, naar afloop. Ja, ja, op het clubhuis. We hebben de barbecue ook nog steeds? Ja, nog steeds. Ja, een mooi ja. feest hoor. Hebben ja, we trouwens ja. ook nog gedraaid met de radio toen de tijd op, op locatie, hebben we daar oh. gestaan bij jullie? Oh, Oké, okay. ze krijgen op een gegeven moment klachten van de mensen op de boulevard... ...dat de muziek uit de hart stond, ja. dat weet ik nog. Ah, oh, nee, maar dat is misschien iets voor volgend jaar. Ik ga nou, ja. het even een hel jaar doorposten. Ja, zou dus, uh, zo, zo op zich wel leuk zijn. Een uh, live uh, ja. uitzending daar, uh, Benno. Live. Ja, zeker. Ja, ja. Nou. De burgemeester was er ook. En de, oh. de wethouder, Lars Kareet, die was er ook. Dus uh, ja. Nou, die kennen we allemaal. Ja. ja. Dus, uh, ja. <laughs> nou, dat is bij deze bijna afgesproken.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 Ja, ja, en die bingers ook hoor, die, uh, want die hebben alles met de hand moeten duwen. Ja, ja. Zeilen, ja, zeilers hebben het ook zwaar hoor, het is gewoon echt uh, een lange race. Die heeft ja, twee uur, ja. ze zat een behoorlijke dining, wind is flink toegenomen. Ja. Oké. Okay. Maar ja, het, uh, het is ook leuk, het is ja. echt leuk. Goed, ja, zo. mooi. Ja, morgen hebben jullie ook nog een programma trouwens, hè? Ja, morgen hebben we ook een programmaatje. Oké, okay. wat, wat, uh, op... wat er gebeurt er dan? Kan je daar wat over vertellen?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 Zijn oh ja. Yeah. Ik zeg wel dat het goed gaat. Als ik hier de kroeg sta, toch is ziel de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 Als toch is Ja, dit is weer een uh, nieuwe duo. Ze doen het leuk samen. Een nieuwe single is dit terug bij jou. de Fleming en uh, Ronnie uh, Flex.